Dag, ik ben Stef en dit is het nieuws van nws 3. Het Openbaar Ministerie wil dat Ali B. drie jaar de cel ingaat. Volgens justitie is er bewijs voor twee aanrandingen... en twee verkrachtingen van in totaal drie vrouwen. Ze vinden dat Ali B. een patroon liet zien. Hij heeft zijn slachtoffers vaak meegenomen naar afgelegen plekjes... hotelkamers midden in de nacht en heeft ze echt overvallen. En hij dulde geen nee. En uh, op basis van al die factoren die in dit hele dossier een rol spelen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 Het was in een stad in de buurt van Zürich. Het is niet bekend wat er is ontploft. Het gebouw boven die parkeergarage is ook beschadigd. Daar moesten honderd mensen worden geëvacueerd. De ANWB ziet dat het druk is op snelwegen in het oosten van het land... vanwege het begin van het EK voetbal. En er komt ook nog eens bij dat Duitsland strenge controles houdt nu bij de grens. Omdat ze de supporters proberen uit te filteren die eerder gewelddadig zijn geweest. Ja, nog een paar uurtjes dus en dan barst inderdaad het voetbalgeweld los bij onze oosterburen. Duitsland en Schotland spelen vanavond om 9 uur... De openingswedstrijd. Oranje is pas zondag aan de beurt voor het eerst en speelt dan tegen Polen. Mijn sportcollega Aline de Ziel vindt de ploeg een mooie mix. Je hebt een aantal spelers die er al heel lang bij zijn waar Nederland echt op kan bouwen. Dat zijn uh, jongens als Virgil van Dijk en Memphis Depay die het al zo vaak hebben laten zien in Oranje. Ook meerdere eindtoernooien zijn geweest. Dus echt weten wat er verwacht wordt. En daarnaast zijn er ook wel echt jonge jongens. Uh, Jeremy Frimpong bijvoorbeeld, Joey Veerman, Bart Verbrugge. Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners moeten het EK missen. In hun plaats heeft Koeman Ian Maatsen en Joshua Zirkzee opgeroepen.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 de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat man, dan een wacht voor zijn kop, kop. Van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat man, dan het wacht voor zijn kop. Van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat man, dan het wacht voor zijn kop. Van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. I de zaken, bij 2 uur? Ja, mooi nummer. Zullen we ook missen Boudewijn de Groot? Hè? Boudewijn de Groot gaan we ook missen, ja. ja. Ik vind dit toch wel een van de leukste nummers. Ook. Nee, nee, ik vind het toch wel uh, voor de overlevende en Picnic, uh, daar ja. komen mijn uh, die eerste periode. Maar dat is ook zonder meer een mooi waar. Ja. Dus, ik had nog een... Uh, door het nieuws kwam ik op een idee. Oh. Ik heb natuurlijk vorige week een oproep gedaan... Hè, van yeah. uh, het ministerie van Volksgezondheid. Waar toch wel massaal uh, gehoor aangegeven wordt. Dat mannen met een uh, oh. erectie van <laughs> kleiner dan 15 centimeter... dat die oranje vlaggetjes buiten moeten gaan hangen. En massaal doen ze het. De hele wijken, jongen. Zelfs de, de Nederlandse vlag wordt erbij gehangen... En, nou, mannen zijn er zo trots op. <laughs> dus ik ben wel, dat vind ik toch wel knap, dat mensen yeah. daar zo gehoor aan gegeven hebben. Ja, dat is mooi. Ja, ja toch? <laughs> mm -hmm. Dus, had jij nog wat? Uh, nou, ik heb wel wat leuke nieuws. Het, ja, het nieuws dat mij verbaasde eigenlijk, dat uh, werknemers van softwarebedrijf AFAS... hebben volgend jaar een vierdaagse werkweek... Ja, Terwijl de arbeidsvoorwaarden hetzelfde blijven. Dus ze krijgen evenveel salaris en ze hoeven maar vier dagen te werken. Ja. Terwijl we in de zorg mo mogen mensen geen part-time meer werken, maar moet iedereen fulltime werken. En ja? ik vind het geweldig, ja. Oh. ze ja, ja, krijgen is... dan uh, vanaf 1 januari blijft het kantoor op vrijdagen dicht. En heeft iedereen die voor avonds werkt een ontwikkeldag. Dus jij ja, noemt het noemen blijkbaar geen vrijdag, maar een ontwikkeldag. Ja. Avond wil medewerkers stimuleren om extra aandacht te besteden aan zichzelf, aan mantelzorg, aan kinderen, vrijwilligerswerk en anderen die het nodig hebben. Ja. Tijd is voor iedereen schaars goed. We lijken in een red race te zitten en komen niet altijd toe aan waar het echt om gaat in het leven. Ja, dat vind ik wel mooi. Door ja, introductie van deze dag is daar meer tijd voor. Ja. Ja, nou, ik hoop ik, het. Ja. Ik, ik, ik, ik, ja, ik heb daar problemen mee. Waarom? Oké. Okay. Ik heb altijd fulltime gewerkt. Ik, mm -hmm. uh, op een gegeven moment kwam ik erachter van... frek, ik ben de enige die nog fulltime hier werkt. <laughs> Echt waar, ja. Oh. En, uh, dacht, ik heb ergens de boot gemist. Maar ja, waar ja. weet ik dan ook niet precies. Nee. <laughs> maar... Uh, we, ...ja... ...we hebben personeelstekort, hè? We, we, we zijn zo tegen migratie. Die vluchtelingen, die, die, die, dat klootjesvolk wat hier naartoe komt. Hoe willen ze hun productie houden als mensen minder wer gaan werken. Ja, ze zeggen dat dat toch wel kan, blijkbaar. Ja. Ze, ze zeggen, het werk wordt toch gedaan in die vier dagen, of zo. Ja. Dus ze dan minder uh, uh, ziekte hebben, en zo, en dat ze minder uitval en zo. Ja. Ja, maar, ja, nou ja, goed. Ja. Nou, het zal, ja. Kijk, het softwarebureau is niet van plan vanwege deze maatregelen meer personeel te werven. Dus ja, blijkbaar. Maar het is inderdaad een uitzondering, want uh, aan de andere kant uh, wordt er ook geadviseerd uh, om juist meer uren te gaan werken vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Ja. Maar ja, we hebben een hoop van die onnozele projecten of uh, uh, banen. Hè? Al die lifecoaches, de notarissen, advocaten. Ja. Oh, dan moet ook wat... Een record aantal Nederlands werkt er in deeltijd. 4,7 miljoen. Ja. En de verwachting is dat die groei de komende jaren doorzet. Ja, ik, de, ik, ja, ik begrijp dat. Niet. Weet je, je moet gewoon je werkleven uh, 40 uur per week werken. Ja. In, in Duitsland werken ze meer uren per week hoor. Ze zitten geloof ik op 45 uur ja, per week. Ja. Maar Avers zegt ook, nou, we zijn een ICT-bedrijf. Dus dan kunnen we productiviteit bijvoorbeeld verhogen via kunstmatige intelligentie. Hè? Maar dat geldt ja. niet voor de sector als de zorg, waar het al, vooral aankomt op mensenwerk. Dus ja. ja. Ja. Nou ja, weet je, je krijgt weer zo'n tweesterheid van... Uh, ja, de zorg, het, het is maar klootjesvolk en ze zoeken het maar uit. Nee, dat is niet waar. Nee, maar dat, dat nee. krijg je wel hierdoor. Ja. De, met dit soort ontwikkelingen. Weet je, iedereen die op kantoor zit mag, uh, mag lekker minder gaan werken. Maar vooral de zorg moet wel door blijven gaan. Ja, maar je kan toch ook vier dagen gaan werken? Ja, dat is wel helemaal jammer. Ja, is het. ja maar dan krijg je... De zorg krijgt wel minder geld, hè? Die krijgt niet zo'n regeling, hoor. <laughs> oh, ja, ja. Ja, ik vind het moeilijk, hoor. Maar we ja. hebben een nieuw uh, uh, kabinet, dus nou, die kunnen er alles aan doen. He? Ja, ja, ja. Ja? Oh. Nou. <laughs> Zullen we een plaatje doen? Graag. Ja. Ik heb uh, Adele met uh, set fire to the rain. Oh, nou, dat kan niet. Dat kan niet. Fire in de regen? Set fire to the rain? Ja. Yeah. Set fire to the rain? ja. Yeah. Zet fire to the rain. Ja. Kan er ook niet van regen doen. In de regen in de brand? Ja. Oké. Okay, ja, ja. Het is een vrouw, dus ja. Wij kunnen alles in de fik steken. <laughs> Beetje hard met ons bezempje. Hapa, <laughs> alles brand. alle <laughs> waarom stopt hij? Weet misschien heb je maar een heel klein stukje. Ik heb niet het hele nummer opgenomen. Oh, nou, gelukkig, nou dan ja. gaan we. Moet oh, we een stukje. Kabaret... Mary ook maar een heel klein stukje. Oh jee. Moeten we een stukje cabaret doen? Ja, doen we Hans Dornstein en Martin van, van, van Dijk met uh, Ruines, blokje. Het is nu, nu hoog tijd voor het bejaarde blok. We hebben speciaal voor het bejaarde blok geprobeerd er een beetje oud uit, uit te zien. Dat is Leen Martin gelukt. Ja. Ze zeggen: Je bent bejaard, dus je bent niks meer waard. Want je bent een oude lul. En dat is grote flauwekul. Ik zeg durven jullie wel Kijk naar je eigen slotte wel Ik ben bejaard jawel Maar ik rijd nog motor, ik rijd paard Al heb ik een grijze baard Ik ga vissen op de Pier, Bij Windkracht 9 of B4 Ze zeggen dat ik geen toekomst heb En dat ik veel te oud ben voor de rap dat Laat ik toevallig behagen scheppen In heavy metal en in rap Ik voel heel veel voor die bengels Van de helsengels Hoe oud hoe gekker, maar ik voel m'n kip lekker Ze zeggen dat ik in de winkel streuzel en moeite heb met pinnen Dat is een stom geneuzel met jullie stomme koppen. Als het gaat om shoppen zal ik van jullie winnen Ik hol nog door het gangpad voor de pakken chips En voor de kippen, voor de kroppen sla Vaak zo'n haast dat ik de kassa oversla Hoe ouder, hoe gekker, maar ik voel m'n kip lekker ik te oud, zo de bieden toch gauw op. Ik ski nog loop, ik slee nog bob. Ik ben gezond en fris en fit. Als ik het wil, maak ik nog zo'n hit. De jongens zeggen, ouwe, je bent niet rap genoeg meer voor de rap. Maar als ik er een beetje zin in heb, rap ik jullie allemaal van de trap. Hoe ouder, hoe gekker, Wij voel me kip, kip lekker. Ik kus mijn buurvrouw op de bek, wel een kwartier of langer en dan is ze zwanger. Ze vinden dat ik over seks moet zwijgen. Ze zeggen, ouwe, jij maakt toch niks meer klaar? He, je zal het in je ogen krijgen. Dan ben je blind voor een heel jaar. En je krijgt grauwe staar. Ik ben echt nog niet gehandicapt. Ik wil een beetje eerbied en respect, Zeg zijn nu godverdomme heel van de pot gerukt, stomme modderfuckers. Weg met de bejaarden. Bejaarden zijn de herauten van de dood. Voor de liefde komen ze niet in aanmerking. De liefde is trouwens niet aan oude mensen besteed. Oude mensen denken van zichzelf dat ze fatsoenlijk zijn. Maar oude mensen zijn alleen maar zo netjes door de verzwakking van hun hormonen. Door die verzwakte hormonen word je eerder kritisch dan opgewonden. Vroeger vond ik alle dolly dots hartstikke aantrekkelijk. En nou nog maar eentje. En ik weet niet eens meer precies welke. Er staat weer tegenover, vroeger vond ik hun liedjes leuk, maar nou niet meer. Ouder worden helpt soms dus wel degelijk. Ja, het leven wordt steeds mooier met al die feesten en zo. Maar meneer Dorrestein is zo langzamerhand op mijn leeftijd gekomen... dat hij niet meer de bloemetjes buiten zet, maar de grafkransen. Het is leuk hoor, het is leuk hoor, dat al maar ouder worden van de mens... Maar je kan tegenwoordig op je tachtigste nog ruzie hebben met je ouders. <lacht> Martin, Martin, hoe, he, Martin hoe, he, hoe heet die ziekte ook alweer als je oud geworden bent en je weet niet meer wat je wil vragen? Uit de nazi. <lacht> Soms zit ik nog wel eens te hopen op kinderverlamming. Ben je wel ziek, maar tenminste weer jong. Maar voor mij is er nog hoop, misschien haal ik bij mijn dood het jeugdjournaal. Ik had willen janken, ik had willen trappen, ik had willen slaan. Maar ik stond op de planken met treurige grappen, een lach en een traan. Hola die je, ik was cabaretier. Toppunt van, van bejaarde treurnis: een oude dame die in haar eentje zit te lachen om de grappen van Ron Brandsteder. Dan vraag je je af, had ze niet beter op tijd dood kunnen gaan? Vroeger, vroeger, vroeger als ik niet in slaap kon komen, dan telde ik schaapjes. Dat is me nou te druk. Nu, nu tel ik schildpadden. Die springen tenminste niet over hekjes en zo. Het enige tempo dat ik tegenwoordig kan bijhouden is slow motion. Een mooie sport voor bejaarden, onderwater pingpong. Ik, ik ben 67 jaar, maar ik leef toch nog behoorlijk wild. Soms rijd ik zo hard op mijn snorfiets dat ik in de bocht moet afremmen. Hé hey Hans, ik heb, ik heb net gisteren een staakerven gekocht. Een staakerven, daar heb ik zo'n hekel aan, aan een dus ik heb veel liever een kerven waar je ook in kan zitten. <lacht> veel mannen zeggen jaloers dat ik nog steeds een mooie kop heb. Die zin zou ik zeggen. Oh, ik dacht al. Alleen op begrafenissen, alleen op begrafenissen ben ik nog wel eens de jongste. Vroeger, vroeger vond ik het een verschrikkelijk idee om jong te sterven, maar door yoga oefeningen heb ik die angst overwonnen. Daarom heet sterven ook overlijden, dubbelpunt, het lijden is over. Laatst ben ik voor de zekerheid even polshoog te wezen nemen op het kerkhofje van mijn woonplaats Bennekom, zag er goed uit. Heel comfortabel, veel beenderruimte. Dat, dat oudjes zich beroepen op hun hoge leeftijd is best, maar ze hebben weinig reden om trots op zichzelf te zijn. In de loop van hun leven zijn ze de vier allermooiste eigenschappen van de mens kwijtgeraakt. Hun onschuld, hun schoonheid, hun twijfel en hun verstand. Je bent gerimpeld, je loopt krom. Een oude zak. En ook nog dom. Schitterend. Een prachtig zelfportret door de stein. We hadden het de hele tijd over dingen die ik niet kan. Maar er zijn natuurlijk legio dingen die ik ooit wel gekund heb. Ik ben niet meer lenig zoals vroeger. Ik kan geen ringetje meer maken in de zwanen of zoiets. Als ik iets van de grond op moet rapen, heb ik moeite bij bukken. Ik buk niet als het niet echt hoeft. Het is maar goed ook, want het bukken van oude mannen is een akelen gezicht. Desondanks wil ik u wijzen op de grote onrechtvaardigheid van het moeilijke bukken. Op hogere leeftijd kost bukken heel veel moeite, terwijl je uitgerekend in deze levensfase heel veel dingen uit je poten laat vallen. De hele dag door valt er van alles op de grond. Theelepeltjes, zakdoekjes, brillen, brillenkokers, kopjes, glazen, gekookte eieren, gebakken eieren, omeletten, uitsmijters. De grote onrechtvaardigheid is nu, jonge mensen zijn lenig, maar houden vanzelf de dingen stevig vast. Hoe moeilijker de bukken, hoe meer je laat vallen. Soms denk ik wel eens, als ik voor de zoveelste keer kreunend mijn rug moet krommen, dat er geen god is. Of als er wel een god is, is het de pestkop. Nog een voorbeeld van Gods slechte karakter, het stijgen van de temperatuur. Toen ik jong was had je alleen maar strenge winters, met wekenlang sneeuw en temperaturen van 20 graden onder nul. Heel Nederland liep te verrekken van de kal, te arm voor warme kleding. Winterjassen hadden we geen geld voor. Inmiddels zijn we niet arm meer en kunnen we wel warme kleren kopen, maar nu heeft God de strenge winter afgeschaft. Je kan er tegen, tegen in opstand komen, maar je kan er ook voor buigen. Maar dat kost mij en mijn leeftijdgenoten nou juist zo moeite. Oh, wat heb ik daar een hekel aan. Het moeizaam bukken van een oude man. Het trage bukken en het kraken van zijn botten, omdat hij het niet meer kan. Laat hem liever aan de tafel blijven zitten en zo'n stomme kruiswoordpuzzel maken. Er is ook geen pretje om te zien. Maar veel beter dan dat wankelen vooroverbuigen met zijn oude lijf. En zuchtend blazend zijn bleke armen strekken. Dan horen we zijn ellebogen en zijn knieën knakken. De ouderdom is voor iedereen een groot diep dal. Vooral als oude mannen per se willen bukken. Het schee gezicht, zo'n oude lijkt wel mal. Laat hem liever op de wijkverpleegster wachten die het voor hem op kan rapen. Zo'n fris bekoorlijk ding dat voor bukken is geschapen. Nu moeten we helaas weer terug naar die oude man, hè. Je kijkt dwangmatig naar die oude kont omhoog gericht, alsof zijn achterkant nog zoekt naar de laatste stralen zonnelicht. Al wie het ziet, die denkt aan zwammen en poliepen. Weg ermee, weg, weg. De ouderdom is tegen mijn principe. Wat heb ik een hekel aan dat wankel bukken. Het duurt een eeuwigheid, de doodsangst dat het niet wil lukken. Dat wankelen bukken wil ik voor geen goud beleven. De aanblik maakt mijn eigen knieën slap. Die vervallen oude kont, wat tegen je een trap zou willen geven. Een hele harde trap. <applaus> Gedicht. Ja, leuk. Ja, ik vind hem erg goed, Hans zijn. Ja, hij is ook erg goed. Het is een mooiste uitspraak. Ik vind, de tijd heelt alle wonden, maar slaat er nog veel meer Ja. Mooi, hè? Ja, ja het is heel mooi. En gisteren hoorde ik, uh, het verleden heeft geen toekomst. Nee. Vind ik ook wel mooi. Hè? Ja, ik ja, ja. kende hem wel. Ja? Ja. Ah ja, het vorige keer toen, van die uh, Cruyffiaanse uitspraken. Uh, oh ja. ja, die zouden ook nog inderdaad Die zouden superen. ook nog eens een keer gaan doen, ja. Ja, moet de volgende week maar doen. Wat was het ook weer? je ziet het pas als je het weet? Nee, er je je moet, uh, moet eerst wat gebeuren voordat er wat gebeurt. <laughs> dat is oké, okay. maar je ziet het pas voordat je het weet, dat is ook zoiets hoor. Ja, en wie scoort heeft de meeste, die heeft gewonnen. Ja, Is <laughs> het <laughs> doel met <ik> de <laughs> Waarheid als een koep, maar. Ja. Ja. ja. ja. Is op ik zal ze eens opzoeken. Dat was ik toen van plan, maar er is niks van gekomen. Nee, want hij heeft een hoop uitspraken gemaakt. Ja, daar komen ja, we er ja, steeds dat meer boven. Geweldig. Ja. Krijg je ja. Zing ja. yes. die loper met time after time. Time after time. Oeh, oeh. Ik kwam te zeggen goodbye. Goodbye, Boris? Waarom? Ik heb mijn mind. gemaakt. Ik ga weg then I should be alone that journey into the desert you've spoken of you will take it alone what else can I do once you said to me that peace and happiness might be found there you gave me hope and now now we have to say goodbye Te rustig voor mij. Te rustig ja. voor je. Want ja. zaterdag ja. begint weer het voetballen natuurlijk. Nee, vrijdag begint het voetballen. Vandaag hè? Of oh, vandaag al ja. Vandaag vrijdag. En uh, vandaag, vroeger dat had je dat... Vandaag is gehoor gegeven werd aan mijn uh, onderzoek. Oh, dat was het inderdaad ja. ja. En vroeger had je natuurlijk een octopus die ging het voorspellen. Ja. De wedstrijden. Maar nu is er in uh, Duitsland een olifant, olifant Bubi. Die leeft in een res reservaat in het Duitse Turingen. En die heeft uh, de uitslag voorspeld van de openingswedstrijd van het EK. Ja? Gastland Duitsland neemt het dan op tegen uh, Schotland. Ik weet eigenlijk niet wat hij nou eerst gezegd, buddy. Ik denk dat uh, <laughs> Duitsland nee. gaat winnen. Hè? Vast. Ongetwijfeld. Ja. Maar natuurlijk goed, het is wel leuk dat we dierenmishandeling laten bepalen van voetbal. Ja. Waarom uh, is dat dierenmishandeling? Een afgerichte. Waar horen olifanten? Vraag je, kennisvraag je. In de artis? In de artis, ja. Achter betonnen muren en tralies. En ja, anders gaat hij op mijn kinderwagen staan. Dat kan natuurlijk niet, nee. Nee. nee. Dus waar horen olifanten nogmaals? In de artis. Nee. nee? Nee, daar horen olifantjes niet. Ik olifantjes in zijn in grote Namibie. beestjes, dus hebben ze grote. Oh, hij kan ook voetballen, zie je dat? Ik kan ook vo voetballen. Kijk wat hij zegt, speciaal doel. Ja. Afrikaanse olifant. Uh, ja. Dus waar wordt oh. een Afrikaanse olifant in Duitsland die balletjes te doen? In Schotland dan. In Schotland. Nee, maar gelijk, maar ja, moeten we dan... Uh ja, De discussie is natuurlijk ook weer, hè. wat doen we met dierentuinen? Is dat goed of slecht? Ik vind het slecht, maar altijd gevonden. Ja? Nou ja, aan de ene kant het is het natuurlijk heel goed om bedreigde diersoorten in een soort van fokprogramma uh, te hebben. Ja. Aan de andere kant vind ik dat je dat eigenlijk helemaal niet nodig hoeft te hebben, want blijf gewoon met je poten van de natuur. af. <laughs> ja. En ik hetzelfde heb ik. Ik ben heel lang bezig geweest met het ruitenpad in de, in de AWD. Oh ja, klopt. Is niet gekomen, toch? Of wel? Ja, wel, ja, oh. ja, ja, ja. ja. Rodericus heeft zijn eigen ruitenpad oh, oké. Okay. Ja, ja ah, absoluut. En? Ik heb ze, ben van mening. Weet je, ze hebben er allemaal exoten neergezet. De hertjes en al dat soort dingen. Het is natuurlijk schattig. Hartstikke, ik heb genoten van die herten hoor, die daar rondlopen. en alles. Ja. Maar ze moeten nu geschoten worden. Want het heeft natuurlijk geen natuurlijke vijand meer. Nee, we zijn ja, natuurlijk gigantisch ja. over ons nek aan het gaan over de wolf. En ik heb zoiets van, als jij een gebied hebt. Dan, en je zet er een hek om. Wat is het dan? Dan is het een tuintje. Tuintjes zet je hekjes om. Ja. Ja? Afbaken voor jou, ja, ja, ja, ja. bij de AWD is een heel groot hek omheen gezet. Ja, we willen niet dat, dat, dat de hert zijn natuurlijke beloop zal gaan laten. Dus we hebben er her, hekken omheen gezet. Ja, ja, ja. Ja, vind jij ja. dan natuurlijk dat wij op paarden gaan zitten? Dat is eigenlijk ook niet nee, goed. Nee, natuurlijk is dat. Dat is absoluut niet natuurlijk. Maar ja, ja dat heb je wel jarenlang gedaan. Ik heb het, wel oh, jee, heel wat jaren. Vanaf ja, mijn vijfde. Ja. Dat is bijna de, dat is jouw schuld. God, bijna zestig jaar heel op paard gereden. Oh, oh, oh. Ja, dan ben je toch wel abrupt bij gestopt eigenlijk dan. Ja. Ja. Ja, ja ik heb ook best wel last van afkikverschijnselen gehad Ongelooflijk, hè. ja. dat kan me wel je voorstellen. Nee, maar ik vind het moeilijk. Ik kan me herinneren, ik ben ook in Tanzania geweest. En toen vertelde die gids, eh, eh, vroeger hadden we geen paaltjes. Eh, het vee kon gewoon rondlopen waar ze waren. Ja. Hè? Maar sinds ja, jaren nu worden al het land af, afgebakend, want dat is van mij. Ja. Dus ja, maar ja, daar zit er ook wel wat in natuurlijk. Hè? Ja. Maar dat was vroeger in de AWD ook. Die boeren die daar zaten, die hun koeien liepen in de AWD. Ja, ja, ja. Maar ja, misschien hebben we nu te veel mensen dat we toch iets moeten doen, anders wordt het natuurlijk een puin open. En een ja, maar. <laughs> ja. Ik, ik, ik wil niet lullig zijn hoor, en ik vind helemaal niet dat, dat, dat mensen uit mijn omgeving dood mogen, absoluut niet. Maar we zijn wel met te veel. Dus er ik, moet iets gebeuren. Ben ik niet met je eens? Waarom zijn niet... we met te veel mensen? zijn er veel te veel mensen. Waarom? Omdat er niet genoeg grond en, en omgeving is de om te lopen, te leven. En de ja. natuur ook zijn gang te laten gaan. Moet je ja. kijken wat we met de natuur doen. Ja, we kunnen wel een beetje naast elkaar leven. Maar inderdaad, ik vind het, groot, het grote geld, ja. Dat, uh, nee, maar we hebben niet te veel mensen, nee. Absoluut. Nee, zeker niet. We kunnen nog genoeg voedsel uh, maken. We moeten een beetje opletten, inderdaad. Dat klopt, inderdaad, ja. Ja. Maar misschien moeten we het verdelen. Wij de aarde en de dieren de zee. Huh? En dan. <laughs> Jij wou die olifant in de water gooien. <laughs> of wij de aarde en de dieren de maan. Ja. <laughs> Daar ben ik helemaal niet kleinzielig in. Nee, nee. Dan dus ben je weer gul en ruimhartig, hartig. Ik vind dat zo goed voor jou, hè. Ik, ik, zo begaan. Zo ja, muziek. empathisch. In, uh, Ik zit yeah. niet achter de knop, hè? Uh, de uh, luisteraars, de duisternis. Yeah. You can On the 4th of July, 1806, we set sail from the sweet home of Park. We were sailing away with a cargo of bricks for the grand city hall in New York. It was a wonderful craft she would drink for a nap. Know how the wild winds blow her. She's not several blasts. She had twenty-seven masts, and they call her the Irish Rover. We had one million bites of the best lying alright, so we have two million barrels of stone. We had three million sides of our blood horses' eyes, we have four million barrels of million dollars, seven million barrels of porter, we had eight million, million barrels of old nanny ghost tiles, and all of the Irish Rover. There was old Mickey Cute, who played hard on his flute when the ladies lined up for a set. He was tootled with skill for each sparkling quadrille, till the dancers were fluttered and bet. With his smart witty talk, He was cock of the walk, and he rolled the dames under and over. They all knew and to dance, but he took up his stance. Then he sailed in the Iron The leader was Hogan from Kelty Town. There was Johnny McGovern, who was scared of a war, and a man from West May come along. There was Slugger of who was drunk as a rule, and fighting Bill Tracy from Dover. And your man, a McCown, from the banks of the Bow, was the skipper and the Irish Rover. For the sailor, it'll always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 Broke out, and the ship lost its way in the fog And a whale of a crew was reduced out the tail Just myself and the captain's old dog And the ship struck a rock Oh Lord, what a shock! The boat, it was turned right over turned, turned nine times around And the poor old dog was drowned, dog was drowned. Lennart Cohen natuurlijk, met Halleluja. Ja, mooi. Mooi ja. nummer, ja, ja. Ik wil ook nog een, een nummer draaien van uh, de Malpi Brothers. De Malpi Brothers, dat is uh, Rick natuurlijk, die ook af en toe in ons uh, programma is geweest, de afgelopen vier jaar, ja. samen met Rob. Ja. En die zijn ook met een mooie nieuwe uh, cd-album bezig. Die is toch ook verhuisd? Ja, die woont tegenwoordig in Goorlen. In Go goorlen. Onder Tilburg. Onder voor. Tilburg. Ja. Zo. Dus uit het oog. Nog okay. niet uit het hart, maar uit het nee, oog. Vanuit wel ja. uit het oog. Oké. Okay. Dus we draai ik even alone again. Right. Vooraan. Ja, vooraan.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 to find another home I have to walk out through the door again Maybe I'll find another one From kind of man My destination is uncertain Alone again I may be writing I'm uncertain and, and I had to realize What I learned since doesn't matter I have to start a brand new life Alone again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 Oh okay. Nemen, maar nog eerst natuurlijk even de agenda in de Phil, de voormalige Philharmonie in Haarlem. Morgenavond uh, Time to Shine. Dan is dansstudio overheen, geeft daar een mooie uitvoering. Uh, dinsdag 18 juni, dan is het weer feest in de grote of sint bavelskerk En dan wordt de start, stadsorgelconcert weer uitgevoerd. Dan gaan er volgens mij twee, drie weken gaat daar uh, bekende ja. mensen op het orgel spelen. Ook altijd heel mooi, natuurlijk een hele mooie akoestiek daar in die kerk. Dus uh, zeker de moeite. En dan op woensdag 19 juni... dan komt de Gypsy Kings bij Diego Baleardo. Die komt in het veel optreden met natuurlijk duidelijk Gypsy King muziek. Donderdag 20 juni is Stef Boster weer. Met blauwdruk, bloeddruk, blauwdruk, bloeddruk. Op zijn Zuid-Afrikaans. En uh, volgende week zaterdag op 22 juni en zondag 23 juni... Uh, Around the world, theatervoorstellingen van de Vos Dance Studios. En dan is eigenlijk weer uh, toch het seizoen een beetje aan het einde. En uh, dan gaan we even kijken wat er in de stad Schouwburg nog gebeurt. Morgenavond Danshuis Haarlem, ook weer veel dansen. Dan woensdag 19 juni Lies uh, Vissendijk en Brand Korsiers, een avond gezelligheid. En dan is natuurlijk volgende week donderdag waar Marja naartoe gaat. Vreek de Jongen ja. met de coc Jaren. Ja, ik heb er zin in. Ja? Ja. Ja, ik heb hem op de wachtlijst laten zetten. Dus ik heb nog geen reactie gekregen. Het is zo lang geleden dat ik Vreek de Jongen überhaupt gezien heb. Was, toen was hij net uit uh, Nederlands Hoop. Toen was hij met uh, Willem Breuken collectief. Heb je je toen gezien? Ja. Toen heb ik hem gezien, ja. Nee, ik heb die laatste show ook van nog gezien. Ik heb hem er wel een beetje bijgehouden. Ja. Ah, oké. Okay. Nee, ik heel lang niet meer... Uh... Ja, maar ik mis wat zwoen ofzo. Ik ja. Het niveau van zijn... Uh, Nederlands is ook een bange dag, ja. Het is natuurlijk heel anders geworden allemaal, maar ja. jammer. Ja. ja, ik moet zeggen, dat vond ik dus ook toen bij, die, uh, bij dat uh, Willem Breuker collectief. Ja. Had ik ook echt zoiets van... Mm, is ja. Is het nog wel, ja. ja. Maar goed, dat, uh, volgende week onze laatste uitzending. Ja. Dus mensen kunnen nog steeds verzoekjes uh, uh, indienen, verhalen, uh, alles kwijt. En ja. ze mogen volgende week langskomen. Altijd. En zeker met lekkere dingetjes en uh, goede wensen. Ja. Goede wensen natuurlijk. En bedanktjes. Ja. Allemaal moet allemaal lukken, hè? Absoluut. Dus uh, nou, we gaan uh, afsluiten met natuurlijk ons bekende nummer. Uh, Erik Idol met uh, Always Look on the Bright Side.